Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de onderwijsbegroting. Het kabinet wil 2 miljard euro bezuinigen, maar de oppositie ziet dat niet zitten. Verschillende partijen zullen daarom vandaag met tegenvoorstellen komen. En politiek verslaggever Ewout Kivy denkt dat bepaalde bezuinigingen daardoor worden tegengehouden. Ja, die kans is eigenlijk best wel groot. Want uh, de, het kabinet heeft in de Tweede Kamer uh, een ruime meerderheid, maar in de Eerste Kamer niet. En zeker dus die combinatie van uh, D66, CDA en JA zorgt ervoor dat er eigenlijk geen mogelijkheid is voor het kabinet... om een meerderheid voor deze begroting te vinden. En dan moeten ze dus wel zaken doen. Dus de kans dat daar iets gaat gebeuren is heel erg groot. Onderwijsminister Bruins zei gisteravond nog... dat hij de bezuinigingen in het onderwijs gewoon door wil laten gaan. Een watertaxi die zaterdag in Rotterdam tegen een waterbus botste voer te hard. Volgens Rijnmond ging de watertaxi 27 km per uur terwijl 15 was toegestaan. Ook gebruikte de kapitein niet de juiste vaarweg en hield hij niet genoeg afstand. Bij de aanvaring raakten drie mensen licht gewond. ProRail is begonnen met het repareren van een stuk verzakt spoor tussen Groningen en Groningen Europa Park. Het gaat om een tijdelijke oplossing. ProRail verwacht dat het treinverkeer daardoor donderdagmiddag weer kan worden opgestart. Op een later moment zal er een definitieve oplossing moeten komen. En een Amerikaanse cryptomiljonair heeft een echte treasure hunt georganiseerd. Hij heeft vijf schatkisten verstopt met daarin waardevolle spullen. De totale waarde is 2 miljoen dollar, zegt hij in een filmpje op Insta. Within it are bitcoin, rare pokemon cards, valuable sports memorabilia, precious gems, gold coins, shipwreck treasure. En amazing historical items owned or created by icons such as Picasso, George Washington, Amelia Earhart. Bitcoins dus. Gouden munten, zeldzame Pokémon-kaarten en kostbaarheden van beroemdheden. Hij zegt zelf dat hij het doet om mensen achter hun telefoons en schermen vandaan te krijgen. Maar er zit voor hemzelf ook een leuk extraatje in. De aanwijzingen staan in zijn nieuwe boek en dat moet je dus wel even kopen als je mee wil doen. Het weer nog een wisselend dagje met wolken en af en toe een bui. Maar er zijn ook opklaringen met geregeld zon. Het wordt vandaag 8 tot max 10 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate.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 De reis begint met de vrijheid in de auto, gevolgd door de alledaagse avonturen van het reizen met de bus. Daarna stappen we over op de romantiek en nostalgie van treinreizen, voordat we de lucht in gaan met nummers over vliegen. We zullen ook de vreugde van fietsen en de rust van zeilen op de open zee verkennen. Autobaan is een zong die de ervaring van rijden op de Duitse snelwegen beschrijft. Kraftwerk beet het spits af. Nu een klassieker over het verlangen om s'nachts door de stad te rijden. En de vrijheid van de weg te voelen. En tenslotte, een vrolijk nummer over iemand die droomt van een carrière als chauffeur voor een beroemdheid. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. de klank van de stad mocht mijn ziel amoureus Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de monnen strollen, werd die langs de wereld een avelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen, vergeet hoe benoem en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. de klank van de de staat mocht mijn zeel amoureus. Al heb ik geen geld om plezier te betalen. ik vind wel een vrouw een arm kuis. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn zeel amoureus Al heb ik je geld om plezier te betalen Ik vind wel een vrouw kan heel net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren en de geloze vol Franse wan. Zing Zingt mij met de mensen dat die hebben ze geren En laat deze nacht nooit een einde zijn Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad staat nog mijn zee namoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouw een arm kuis. You beschrijft het een busreis die leidt tot een onverwachte gebeurtenis. Het busje komt zo is een humoristisch lied over het wachten op de bus. Een herkenbare situatie voor velen. Busstop van de Hollies is geschreven door de Britse songwriter Graham Goldman. Die het nummer bedacht terwijl hij met de bus van zijn werk naar huis reed.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 Dus kom komt zo, dus komt zo, dus kom komt zo, dus komt zo, dus komt zo, dus komt zo, zo, zo, zo, zo, geduld nog van dit busje, kom zo.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 Sfeert een zucht naar niergendwo, gaat over een treinreis die symbool staat voor een gevoel vaak geassocieerd met het einde van een relatie. Daarna de verandering in een dorp met een nostalgische toon, met ook nog een disco-hit over het nemen van de laatste trein naar Londen en de romantiek van treinreizen. Es fährt ein Zug nach nirgendwo Mit mir allein als Passagier Mit jeder Stunde die vergeht Führt er mich weiter weg von dir Es fährt ein Zug nach nirgendwo Den es noch gestern gar nicht gab Ich hab gedacht Du glaubst an mich und dass ich dich für immer habe. Es fährt ein Zug nach nirgendwo und niemand stellt von grün auf rot das Licht. Macht es dir wirklich gar nichts aus, was unser Glück mit einem Azu zerbricht. Es fährt ein Zug. Nergens woont. Bald bist auch du genau wie ich allein. Sag doch ein Wort, sag nur ein Wort. En es wird alles so wie früher sein. And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 come around Prachtige zong over de vrijheid en het gevoel van vliegen boven de wolken: Vlieg met me mee is een vrolijk nummer over het verlangen om samen te vliegen en de wereld van bovenaf te zien. En John Denver over afscheid nemen en vertrekken met het vliegtuig. Wind Noordost startbaan 03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 I'm a holiday, celebrating life with George Bush. It's time for turkey pie. We're having turkey pie, a turkey. It's time for all the good stuff. Get the kids in the a pair of of Oh, Het hele gebouw, zo moet je gaan zingen op dit onbenutte geliedje. Vlieg me mee naar de negen, want ik denk alleen aan jou. Vlieg me mee naar de negenwonen, want ik hou alleen van jou. Hebben we daar een beetje zin in? Dan gaan we beginnen. Het is heel simpel, gewoon je mond, je mond niet naar de buurman kijken, want die doet ook mee. Oké, okay, we beginnen. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. ik denk alleen aan jou. Zul mee, kooliggen. Vlieg met me mee naar de regenboog, regenboog, ik hou alleen van jou. Ben iets harder hoor? Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. ik denk alleen aan jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, regenboog, ik hou alleen van jou. Oké, dan ga ik er nog eens zingen. Popplay, songs waar de nostalgie van afdraait.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 So ...is waarschijnlijk bijna onbekend bij de jongere generatie van vandaag... ...maar in de jaren 60 was hij beroemd bij onze oosterburen. Fietsen door het Drentse landschap kun je wel overlaten aan Skik... ...met daarna Queen, die met een rockklassieker de vreugde van fietsen... ...en de vrijheid die het biedt viert. De sattelt sein Pferd, der dritte sattelt sein Motorrad, ich sattel um. in Halle an der Saale, dreht ik in die Pedale, haben sie gang getrieben, weil ik die Berge so liebe. Fahrrad, fahren, fahrrad, fahren, fahrrad, fahren, fahrrad, fahren, fahrrad, fahren, fahrrad fahren. Fahrrad fahren, fahrrad fahren. Fahren. Oben auf dem Gipfel, da ist die Aussicht gut, da mache ich eine Pause und gönn mir eine Jause, oben auf dem Gipfel, da ist die Aussicht gut, da mache ich eine Pause und gönn mir eine Jause fahrradfahren, fahrradfahren, uh, uh, Fahrrad fahrradfahren, fahr Fahrradfahren, Fahrradfahren Die Stadt gehört den Autos, Davon gibt es viel zu viel Mit dem Radar komm ich schneller, viel schneller ans Ziel Die Stadt gehört den Autos, Davon gibt es viel zu viel, Mit dem Radar komm ich schneller, viel schneller ans Ziel Fahrradfahren, Fahrradfahren Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren. Fahrrad fahren. Oh, ik zahle keine Steuern. Und auch kein Benzin. Und wenn ich richtig in Fahrt bin, Dan hör ik Melodie. Ik zahle keine Steuern. Ik ik zie, ik zie, ik zie, ik zie, ik zie, Fahrradfahren, fahren, fahren. Fahrradfahren fahren, fahren. Fahrradfahren, fahren, fahren. Fahrradfahren fahren, fahren. Fahrradfahren Ich ik fahr durch ik zie, Welch zie, Fluidum, zie, ik zie, en hoor die Bienen Fahrrad fahren Fahrrad fahren. Fahrrad fahren, Fahrrad fahren. Fahrrad fahren, Fahrrad fahren. Fahrrad fahren, Fahrrad fahren. Fahrrad fahren. Fürs Fahrrad brauch ich keine Nummer. Und auch kein Führerschein. Brauch nur Luft im Reifen. Und der Rest kommt von Rest kommt von allein. Voor Fahrrad fietsje ich ik geen und en een büherschwein. Maar Luft im Reifen in de en de rest komt vanzelf. Fietsen, Fahrrad, fahren, fahrrad, fahren. Fahrrad, fahren, fietsen, Fahrrad, fahren, in Holland.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 To be free I am fine